Het 1500 pagina's stellende geschrift is getiteld... een Europese verklaring van onafhankelijkheid. Het bestaat uit een politieke uiteenzetting... over de strijd tegen de multiculturele maatschappij. Gedetailleerde beschrijvingen over het maken van bommen... en een nauwgezet dagboek over de voorbereidingen... voor de aanslagen van afgelopen vrijdag. De laatste bijdrage is gedateerd op vrijdagmiddag rond 12 uur... enkele uren voor de explosie in het centrum van Oslo... en het bloedbad op het eilandje Utøya. Het stuk is geschreven in het Engels onder het pseudoniem Andrew Burrick. Volgens de Noorse kranten is dat een schuilnaam van Anders Breivik, de vermoedelijke dader. De Libische hoofdstad Tripoli is opnieuw opgeschrikt door een aantal hevige explosies tijdens luchtaanvallen van de NAVO. Volgens ooggetuigen waren er in het centrum zeker twee zware ontploffingen te horen. Ook gisternacht was de stad doelwit van aanvallen van de NAVO. Daarbij werd volgens journalisten een complex van kolonel Gaddafi gebombardeerd.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 Op de rolschaatsbaan in het stadje in Texas... was een besloten verjaardagspartijtje aan de gang... toen een familielid van de jarige na een ruzie begon te schieten. De man is zelf ook om het leven gekomen. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij massale vechtpartijen... tussen demonstranten zeker 230 mensen gewond geraakt. Enkele duizenden demonstranten waren naar het gebouw... van het ministerie van Defensie getrokken. Daar wilden ze betogen voor snellere democratische hervormingen. Volgens ooggetuigen begonnen tegendemonstranten en relschoppers vanaf daken met stenen en brandbommen te gooien. Agenten en militairen gebruikten traangas en loste waarschuwingsschoten... om de groepen in het centrum van Cairo uiteen te jagen. In een ziekenhuis in Weert is de zanger, tekstschrijver en platenbaas Johnny Hoes overleden. Hij schreef meer dan 5000 meezingers en levensliederen... en werd de koning van de smartlab genoemd. In 1961 had hij zijn grootste hit met O was ik maar bij moeder thuis gebleven'. De platenmaatschappij van Hoes Telstar bood onderdak aan veel Nederlandse artiesten. Ook buiten het genre levenslied. Hoes ontdekte de zangeres zonder naam en de heikrekels. Zijn bedrijf bracht ook platen uit van bijvoorbeeld Frank Boeijen en Doemaar. In 2003 kreeg hij een Edison-oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse muziek. Johnny Hoes is 94 jaar geworden. Zemster Inge Dekker heeft op de wereldkampioenschappen in Shanghai de halve finales bereikt van de 100 meter vlinderslag. Dekker plaatste zich als elfde. De snelste tijd was voor de Amerikaanse Volmer. De vrouwen-estafetteploeg plaatste zich als tweede voor de finale van de 100 meter vrije slag. De finale is later vanochtend, om 12 uur ongeveer. Bij de mannen plaatsten Leonard Stekelenburg en Jury van Linde zich ook voor de halve finales van de 100 meter schoolslag en de 50 meter vlinderslag. Het weer onstuimig en regenachtig, temperatuur vanmiddag ongeveer 17 graden. Na morgen wordt het droger, af en toe zon en iets hogere temperaturen. Dit was het journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Het Anker. Ja, goedemorgen en mooi dat u luistert op deze, ja, ik kan niet anders zeggen, druilerige zondag. Uh, welkom bij Dit is Zondag. Het programma waarin wij iedere zondag ontbijten met een inspirerende gast... En vandaag is dat Leo Andringa. Hij is een econoom, hij is een bankier, hij woont al acht jaar in Italië. En op de vroege uh, ochtend ga ik met hem praten over economie. En u zult zich misschien afvragen, is dat nou interessant? Wordt dat nou wat? Ik word net wakker. Ik denk het toch wel. Want in tijden dat de economische systemen op hun grondvesten schudden verkondigt deze voormalige bankier een heel andere boodschap. Hij vindt dat de menselijkheid weer terug moet komen in de economie... en hij houdt zich bezig met de economie van gemeenschap. Nou, de komende uur ga ik eens met hem praten... om te horen wat dat allemaal betekent, wat dat is... en waar we ons voordeel mee zouden kunnen doen. En dat is dan ook weer een beetje een economische boodschap. Meneer Andringa, fijn dat u er bent. Oké. Okay. u. woont in Italië. Ja. Is dat, uh, is dat afzien? Nee, dat is bijzien. <laughs> dat is bijzien. <laughs> Extra zien. Is het fijn om in Italië te wonen? Ja, heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Ja, we zijn beide erg blij. Ja, want uw vrouw zit erbij ja. in de studio. Ja. Ja. En uh, nee, de kinderen zijn ook helemaal blij, want die komen af en toe op vakantie naar Italië. We wonen mooi. En, uh, het is een ideaal land, vind ja. ik. Maar u bent, er, uh, u bent er gaan wonen om uw hartstocht te volgen? Ja. Ja, dat deed ik al eerder in Nederland, maar toen merkte ik op een bepaald moment dat er behoefte was om uh, wel ondersteuning op het uh, centrale secretariaat. En uh, toen hebben wij beiden besloten, en met, de, met het akkoord van de kinderen, om naar Rome te gaan. En daar, uh, nou, daar zijn we nu. En ja. we reizen nu de hele wereld rond om... Uh, te spreken over de economie van gemeenschap en het centrale secretariaat: het is een organisatie. Ja, het is dus een, een heel klein groepje aan mensen. We hebben dus een internationaal secretariaat met mensen, economen, eh, ondernemers, eigenlijk uit de hele wereld: Aha. het is een groep van tien en mannen en vrouwen en. Eh, we hebben een klein centrum, zeg maar wat een beetje als uh, secretariaat fungeert. Ik ben ook lid van de internationale commissie, maar ik, doe ook, uh, uh, ik leid ook het secretariaat. Ja. Voordat wij straks ons helemaal uh, in die economie gaan storten... wat natuurlijk best wel een ingewikkeld onderwerp kan zijn... willen wij u ook wat beter leren kennen. Daarvoor hebben wij een apparaat. Dat is een oude jukebox. Die stelt uh, een paar korte vragen. En wij vragen u of u daar even kort op wilt antwoorden. En... Uh, nou, als er mooie verrassende dingen uitkomen... dan hebben wij weer even stof voor uh, wat verdere kennismaking. Leeftijd. 74. Getrouwd. Ja. Religieus. Ja. Politieke voorkeur. Links. Leukste baan tot nu toe. Leuk. Inspecteur van Financiën. Heeft u aandelen? Nee. Heeft u vaak geld aan een goed doel? Ja. Meest inspirerende persoon? Tjaren Lobbick. Zo, dat waren een aantal uh, korte, krachtige antwoorden ook van u. Um, uh, op, op de vraag: uh, Politiek volker was het um, onomwonden links? Ja. Dat, uh, is, is de beweging uh, waar u bij zit, kan u die kenschetsen als een linkse beweging? Nee, zou ik eerder zeggen: uh, zeg maar religieus rechts en politiek links? Hmm. Politiek in de zin economisch gezien. Ah. En, uh, en, maar bij en. mij dit altijd heel globaal, is natuurlijk. Ja, ja. Nou, dat, dat, dat gaan we zo nog eens even uitleggen. Ja. Um, de vraag, heeft u aandelen? Was het ook een resoluut nee. Ja. Daar gelooft u niet in, aandelen? Of heeft u er nooit aan gedacht om ze te kopen? Nee, maar, nee. Ik, ik heb me een beetje verre van, daar ver, verre van gehouden. En uh, het weinige geld wat we hebben, dat. Uh, hebben we zo dadelijk nodig om een huis te bouwen. Dus dat ligt kort, is kort ja. belegd. En ik heb ook gemerkt nu met de aandelen dat het ook niet zo goed is. <lacht> u, zegt, u heeft zich er altijd ver van gehouden. Is dat een principiële keuze geweest? Nou, niet zo principieel, want er was ook waar. Ik had ook geen geld om mm. te beleggen. Dus, uh, maar we hebben ons huis verkocht toen we naar Rome gingen. Nou, er is wat geld van over. Dat heb ik uh, veilig ondergebracht. Ja. En, uh, nou. Maar ik wilde dus daar geen risico over lopen. Nee, nee. Ik ga, ik, ik ga wel heel erg het dieper het huishoudboekje in. Um, um, en de uh, meest inspirerende persoon zei Chiara Lubik En daar moet je inderdaad wel wat meer over vertellen, volgens ja. mij. Chiara Lubick is een vrouw. die uh, in de jaren in, 1903, in, de, in de oorlogsjaren. in Trent is begonnen met een, uh, het evangelie te leven uh, met vriendinnen. En die heeft nieuwe dingen eigenlijk in het evangelie ontdekt. Die heeft ontdekt. Dat de essentie van het evangelie is de wederzijdse liefde. En zeg maar samengevat, waar twee of meer in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik hun midden. Zij met vriendinnen hebben een zodanige wederzijdse liefde geleefd ja. dat zij de presentie van Jezus in hun midden hebben ervaren. En dat ze hebben daar, nou, met heel veel ervaring, is daaruit ontstaan de spiritualiteit van de eenheid, twee of meer. En dat is eigenlijk een antwoord op zeg maar, de individuele individualistische maatschappij die we nu kennen. En zij is degene die aan het begin stond van de beweging waar u nu mee bezig uit bent. Uit haar werk en leven is eigenlijk de Focolare Beweging ontstaan. Een Focolare dit... Beweging dat is? Focolare Beweging, Focolare betekent vuurhaard. Zij verzamelde zich in een kring, zeg maar in Italië heb je ja. veel vuurhaarden buiten... Daar verzamelden ze zich omheen met haar vriendin, vriendinnen en later ook vrienden. En eh, toen hebben anderen hun Focalerini genoemd. Ah. Eh, ze, dat zijn die mensen die om die vuurhaat zitten. En, eh, nou, omdat zij eh, de spiritualiteit van de eenheid leefden. Maar die spiritualiteit, dat, dat klinkt mij nog wel wat abstract. Wat betekent dat dan heel concreet? Dat je zeg maar een, een spiritualiteit waarbij de naaste zeg maar, dezelfde waarde heeft als jezelf. Ja. He, dus het eerste en tweede is God beminnen en daarnaast als jezelf. Ja. Wij beminnen God. Zeg maar, dat is de meer individuele spiritualiteit. En als je dus God via de naaste bewindt... dan kom je toch meer in een soort collectieve spiritualiteit terecht, terecht. Dat je dus samen naar God gaat. Of dat je via de broeder naar God gaat. En niet in je eentje boven met een straaltje ja. naar boven. En, en zij heeft nog allerlei dingen gedaan... Zij heeft een omvangrijke beweging, is van haar uit ontstaan... die in 280 landen in de wereld present is. Overal vestigingen, miljoenen mensen. Er zit een groot centrum in Rome, 500 mensen. En het heeft een hele diepe invloed in, uh, zeg maar in, uh, in de katholieke kerk... maar ook in uh, zeg maar andere kerken, de wereldraad van kerken. Uh, ook in dialoog met boeddhisten, met hindoe... En met mensen zonder religie. Voor al die groepen worden aparte bijeenkomsten gehouden. Omdat namelijk de eenheid niet is beperkt tot uh, twee katholieken nee. met elkaar. Dus er staat waar twee of meer. En er, er kunnen ook twee moslims zijn. Ja. Dus, dus een, en, maar dat, dat is een spirituele beweging. En, en de organisatie waar u bij werkt. Ja. Voor economie nou, het van is gemeenschap. Spirituele... Die zit, daar staat er wel weer los van. Het is een spirituele beweging. Waaruit ontstaan is een incarnatie in de maatschappij. Dus eh, zeg maar, de eerste christen die leefde, een gemeenschap van goederen. Ja. Mm -hmm. eh, dat was uiteindelijk niet voldoende om iedereen te voeden. Want als het ah, is, dan is het stop. Yeah. En eh, Kjare heeft gezien toen zij naar Brazilië ging. dat de gemeenschap van goederen. die daar werd geleefd door 200.000 leden van de Fokkelaarweer. dat dat niet voldoende was om iedereen te voeden. En toen heeft ze een inspiratie, kun je zeggen, gehad om bedrijven te stichten waarbij de rijkdom die er werd gecreëerd in een bedrijf... in gemeenschap werd gebracht. Daar gaan wij straks nog even, uh, even verder over hebben. Over hoe dat met die bedrijven moet. Maar het laatste uit de jukebox wat mij uh, toch wel opvalt... u bent 74 en uh, reist volgens mij gezamenlijk nog de hele wereld over. Ja. En uh, wat, wat, wat drijft u daarin zo in? Vindt u, vindt u het mooi? Geniet u ervan? Reist u graag? Nee, nou, ik reis omdat het moet. Dus ja. het is niet dat ik graag reis. Uh, nee, want uh, we zijn nu dit jaar naar Afrika geweest, Kenia, en toen naar uh, Brazilië. Dat is ook best vermoeiend. Ja. Maar uh, in Brazilië waren we met 1800 mensen om uh, te vieren het feit dat we, twee, uh, dat we 20 jaar economie van gemeenschap hebben. Dat er 800 bedrijven in de wereld zijn die vanuit deze spiritualiteit van de ene in de economie staan. En dat is een uh, prachtige ervaring. En wij stimuleren de mensen, maar dat stimuleert ons ook weer. Kijk eens aan. Wij, uh, wij gaan zo verder praten. Maar wij luisteren eerst naar een mooie Italiaanse plaat van Eros Ramazzotti. Weet je wat? niet we elkaar leren kennen. Het is belangrijk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 Pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino, yeah. siamo i ragazzi di oggi, zingari di professione, con i giorni davanti, e in mente un'illusione, noi siamo fatti così. We kijken altijd naar het toekomst en Dat was uh, Eros Ramazzotti met Terra Promessa. En met mijn, uh, nou ja, ik ben ongeveer tot de derde cursus Italiaans gekomen of zo. Maar volgens mij betekent dat zoveel als het beloofde land. Ja, maar ja. ik kijk even naar de overkant of het waar is. Het klopt. Ja, klopt. Wat fijn. Um, u luistert naar nou, Dit is de Zondag. En mijn uh, gast is vanmorgen Leo Andringa. Hij uh, werkt voor de beweging Economie van Gemeenschap. Um, een organisatie die is voortgekomen uit een katholieke beweging. De Focolare-beweging. Ja. Daar heb ik het volgens mij goed mee gezegd. Ja, ja. Uh, en u noemde net als uh, be, belangrijke inspirator uh, Chiara Lubik. Uh, zij zij uh, is in Brazilië aan de slag gegaan op een goed moment. En heeft daar in sloppenwijken... Is, is zij nou ja, met die spiritualiteit aan het werk gegaan? Wat heeft ze daar ongeveer gedaan? Nou, uh, er zijn in Brazilië... Zeg maar Toen dat uh, ontstaan is uh, in 1991... zijn er 200.000 mensen betrokken bij de beweging. En de beweging uh, leeft de gemeenschap van Goederen... maar er zijn zoveel armen binnen de beweging in Brazilië... Ja. dat de gemeenschap van Goederen gewoon niet voldoende was... Nee. om in alle behoeften te voorzien. En toen ja. heeft zij uh, zeg maar echt een inspiratie gehad. En, uh, en gezegd, ja, maar dan moeten we de talenten die er zijn... het geld wat er is hier en daar in gemeenschap brengen... en dan zelf bedrijven gaan maken. Ja. En zelf rijkdom creëren, zodat we dus, uh, die kunnen delen... Met, met degene die niks hebben. Maar dan zijn ze daar in die sloppenwijken uh, bedrijven begonnen? Nou, de armen. Uh, ze, ze hebben een, een punt, een stukje land, ergens. Uh, uh, zeg maar gekocht, samen. Iedereen heeft, uh, zeg maar, één euro in gemeenschap brengen. Bij elkaar was dat toch een hele hoop geld. En uh, toen hebben ze een treintje gekocht. en daar is men begonnen met bedrijvigheid. En. Uh, nou, dat heeft zich heel goed ontwikkeld. Hmm. En. Uh, maar dat heeft ook uh, zeg maar niet alleen daar, dat idee is meteen gevolgd in de hele wereld. Ja. En uh, toen is er echt een gemeenschap van goederen op, zeg maar, op macroniveau ontstaan... om de problemen in Brazilië zeg maar, mee te helpen oplossen. Dus er zijn een heleboel meer bedrijven gestart daar? Ja, Kijk eens ja. Aan. ja. Nu werkt u zelf in Italië op het uh, internationale secretariaat van, ja. van de beweging Economie van Gemeenschap. Ja. U werkt daar ook samen met Luigino Bruni, dat is ook een belangrijke naam in ja. deze club. Uh, Luigino Bruni is een uh, professor economie aan de Bocconi Universiteit in Milaan. Hij is uh, door Chiara Lubbi gevraagd, hij was bezig met een these uh, doctoraat in, in Engeland. Toen hij daarmee klaar was, is hij naar Rome gegaan... en heeft eigenlijk de verantwoordelijkheid gekregen... voor het, uh, zeg maar de ontwikkeling van de economie van de gemeenschap. Want als je met een initiatief start... dan moet je dat ook wetenschappelijk verantwoorden. Je moet het dus wetenschappelijk funderen. Je moet wetenschappelijke publicatie... Van, van wie maken. moet dat? Is, nou, dat? Want als het werkt, we, dan werkt het. Ja, als het werkt, dan werkt. Maar je moet het uitleggen waarom het werkt. Je moet ook uitleggen wat er in de economie eigenlijk ontbreekt... Waar de gaten zitten in de economische theorie, waar gewoon uh, op gelet moet worden. Zeg maar, in de economie is bijvoorbeeld het mensbeeld heel, heel verengd. Een mens is iemand Wat bedoelt u Nou, Een mens is iemand die zijn nut wil maximaliseren. Ja. En hij zoekt altijd zijn eigen belang. En uh, nou, Dat is een vrij smalle basis om daar een hele economie op te baseren, het leven van de mensen. En dat heeft een tijdje wel gewerkt, maar dat is nu wat minder effectief. En, en de, hoe doet de economie van gemeenschap dan? O, wat voor mensbeeld heeft die dan? Die heeft een mensbeeld waarbij het gaat eh, om de relatie tussen mensen. De kwaliteit van de relatie is eigenlijk essentieel. En niet het ik, maar het wij. En eh, de economie van gemeenschap, dat wil ik zeggen... de economie van het wij, de economie van gemeenschap. Dus binnen de bedrijven van de economie van gemeenschap... daar is dus... Daar staat de relatie tussen de personen, het wij staat centraal. Maar niet alleen het wij binnen het bedrijf, maar ook het wij buiten. Daaromheen, de omgeving. En eh, dus ook de armen. En dat is dus een, eigenlijk toch een andere cultuur... een economische cultuur binnen het bedrijf dan wij kennen. Maar hoe ziet dat er dan uh, in de praktijk uit... Want wij hebben dus, nu, nu bouw je je bedrijf op het idee van, nou, ik ga iets maken, dat willen mensen kopen en daar ga ik geld mee verdienen. Zo zeg ik maar even heel, ja, nou, heel simpel. Kijk, als je uiterlijk naar zo'n bedrijf kijkt, dan zie je niks. Maar als, als je contact krijgt, voel je dat, je, dat er een, een goede sfeer is in het bedrijf. Dat er een, een mooie relaties zijn. Dat, dat zij als bedrijf, als, als, als groep mensen ook werken voor de gemeenschap. Dat zij hun winsten delen met de gemeenschap voor de armen. Maar niet alleen voor de armen, maar ook voor. Om, uh, zodat een andere cultuur kan ontstaan. Een cultuur, zeg maar, wij zitten in een cultuur van, van nemen, van consumeren, van willen hebben. En dit is een cu cultuur van geven, van delen. En uh, dat, dat, uh, daar moet je behoorlijk in investeren, wil mensen ook in die houding terechtkomen. Maar u zegt net uh, dat, dat jullie in Brazilië uh, hebben gevierd dat er 800 bedrijven zijn aangesloten. Ja. Uh, bij de economie van gemeenschap. U zegt net aan de buitenkant: zie je het niet, aan de binnenkant merk je het wel. Uh, dat probeer ik toch nog wat, wat, wat concreter te krijgen. Hoe, wat wat gebeurt er dan? Is daar een, een directeur die net zoveel verdient als de mensen die aan de lopende band staan? Hoe moet hoe me dat voorstellen? Dat hoeft niet. Dat, dat, uh, uh, je ziet, uh, zeg maar, de manier waarop men klanten benadert is een aantrekkelijke. Er zijn veel bedrijven die in de dienstverlening zitten, waardoor persoonlijke relatie met klanten uh, ontstaan en die, die werkelijk. Uh, zeg, maar, uh, uh, zeg maar. de liefde voor opstellen in de relatie met de klant. Ook al zullen ze dat in dat bedrijf zo niet noemen. Maar ja. zeg maar, hier kan ik dat wel zeggen. Maar de, de liefde staat centraal. voor de, voor de ander. En uh, daardoor krijg je ook een andere verhouding binnen het bedrijf. En krijg je dus. Uh, dat daar, laat ik zo zeggen. een sfeer ontstaat. Uh, ja, als ik nu. Uh, in bijbel staat waar twee of meer in mijn naam verenigd zijn... Ja. ben ik in de midden. Nou, er is niet gezegd... die mensen moeten samen in de kerk zijn... om Jezus in het midden te hebben. Mm -hmm. Nee, dat kan ook in een bedrijf. We hebben, wij leven in een cultuur dat zeg maar... het geloof is hier... en daar is het bedrijf, dan gelden andere, andere ja. wetten. Dat is niet waar. Maar nog even, want uh, u, u zegt nu van... Uh, dat, dus, uh, wat er in een bedrijf gebeurt... Dat, dat zou niet veel anders moeten zijn... wat er in die kerk gebeurt. Maar u had het net over die klant... Die klant, uh, daar hebben ze. die benaderen ze op een liefdevolle manier. Zoals uh, ja. vanuit de naastliefde dat dan ja. geleerd ja. is. Ja. Maar hoe moet je dat dan precies zien? Betekent dat dat ze ja, minder hoeven te betalen? Of dat nee, je... nee. Gewoon een normale. Kijk, Wat is het de, verschil precies met, met, met de, de economie? Dus, nou, in de praktijk? Zeg, in, de pra in de praktijk worden dus geen prijzen gevraagd voor producten. die ver boven, zeg maar. Uh, de waarde van het product uitgaan. Dus niet dat je, je je positie op de markt benut... om dan excessieve winst te maken. Je, je moet die prijs dan ook, zeg maar... het moet meer een rechtvaardige prijs worden... om maar die term okay. te gebruiken. Uh, dat uh, zeg maar met name... dat de klanten zich heel goed bediend worden... dat, er, dat er de klant een beroep kan doen... op dat bedrijf ook op tijden dat wij spreken... dat normaal niet zou kunnen... Dat zijn hele kleine dingen. En daarom zo van buiten zie je het allemaal niet zo makkelijk. Maar van binnen, dat ervaar je. Yeah. De service die je dus krijgt van de bedrijven. Maar dat is één ding. Maar het andere ding is dus dat de bedrijven... zeg maar een zeer belangrijk deel, zeg maar een derde van hun winst... geven Aha. aan uh, reserveren voor de armen. En een andere derde ook geven voor... Uh, de vorming van mensen en deze nieuwe cultuur. Dat betekent dat eigenlijk het bedrijf... Eh, produceert voor de gemeenschap. En de visie van, van de economie... Van de, zeg maar, is dus dat... Wat, wij hebben nu een situatie dat... iemand die stopt zijn geld in het bedrijf... Yeah. en die probeert een maximaal rendement te behalen... uit dat geld. En eh, ja, daar dan moeten de mensen heel hard voor werken. Yeah. Eh, onder stress komen ze te staan. En aan het eind houdt de ondernemer veel geld over en gaat dan, wij spreken omdat hij dan te veel heeft, gaat hij filantropie doen. Nou, bij ons is de situatie dat de relatie tussen de mensen centraal staat. Het bedrijf zal misschien minder winst overhouden, maar de mensen die er werken, werken, die werken in een werkklimaat waar ze heel blij zijn. En daar is een, op dit moment vooral een grote behoefte aan. Dus als ik even gewoon samenvat, ze maken winst, een derde deel daarvan gaat... Het bedrijf in ik aan. Dat, ja. uh, een ander gaat direct naar armoedebestrijding. En ja. een laatste derde gaat naar gaat de, in... de vorming van mensen in deze cultuur. Want uh, je moet uh, mensen ook in deze cultuur vormen. Want anders... Uh, maar wat betekent dat precies? Gaan nou, ze nou, toneelstukken of onderwijs sponsoren? Nee, onderwijs. Vooral onderwijs, onderwijs. en vorming. Uh, zeg maar, uh, bijvoorbeeld als wij congressen houden. Dan uh, mensen die dat niet kunnen betalen. die, zeg maar, die uh, betalen we de reiskosten van, of wat ook maar. Yeah. Ja, dus, uh, maar we hebben ook een, een, een universiteit in, in, bij Florence. En, uh, waar jonge mensen uit de hele wereld komen. Nou, wij geven daar uh, 200.000 euro per jaar voor uh, zeg maar studiebeurzen. En uh, om yeah. alle jonge mensen daar te laten studeren. In deze cultuur. Nu is echt u het net ook al een beetje van er wordt ook wel wat aan filantropie gedaan. Op dit moment is maatschappelijk verantwoord ondernemen eigenlijk, eigenlijk heel hip. He, er, wordt, er wordt veel over gesproken: maatschappelijk ondernemen, ja. uh, sociaal ondernemen. Dat ja. schijnt weer iets anders te zijn. Ja. Uh, ik, ik heb zelfs iemand horen spreken over compassionate capitalism. Ja. Dat komt een beetje uit de Verenigde Staten. Ja. Is dat iets anders dan waar de economie van gemeenschap mee bezig is? Nou, ik, ik denk dat dat een ontwikkeling is in de goede richting. Ja, dat, zou zeggen, dat men uh, de sociale gevoeligheid weer... Maar uh, het gevaar is wel dat het een soort, uh, soort windowdressing is... dat men mooie termen hanteert voor zaken... Die, uh, dat men een beetje van de winst afzondert om dat te kunnen doen. Ja. Maar uh, de essentie van het systeem blijft hetzelfde. Hier wordt rijkdom gecreëerd voor de gemeenschap. En eh, dat is een andere zaak dan dat de rijkdom wordt gecreëerd... voor iemand die zijn kapitaal in de onderneming stopt. Dat is een groot verschil. Ja. En daardoor het stuur, de stuur, het stuur van de onderneming is niet maximale winst. Dat hoort erbij, je moet winst hebben. Maar het stuur van de onderneming is zorgen dat alle aspecten van het bedrijf... ook in alle relaties, goed tot ontwikkeling komt. Ja, ja. En is het, is het nog wel leuk om te ondernemen als je je daar rekenschap van geeft. Dat je zegt, van ik ga uh, een bedrijf beginnen... maar ik weet nu al dat ik uh, twee derde van mijn winst... in andere dingen aan het steken ben dan in degene die het bedrijf heeft opgericht. Misschien ja. Is ja. een soort American Dream nog wel mogelijk in de economie van gemeenschap? Als de American Dream is, ik verdien veel, ik koop een hele dure auto... ik ga een hele dure vakantie, dan is die droom voorbij. Want men koopt niet een dure auto... Men, men gaat niet het hele dure vakantie de, het hele gedrag zeg maar het consumptiegedrag yeah. verandert daardoor omdat men in een andere cultuur leeft in een cultuur dat men voor de ander werkt en niet voor zichzelf en het aardige is dat mensen die voor de ander werken die krijgen ook een fout weer terug dus komt van alle kanten komt er toch weer een reactie maar die ligt het maakt de mensen eerder gelukkig eh, dan dat ze rijk worden ja ja we gaan zo verder praten met Leo Andringa, Maar eerst gaan we naar de hoofdpunten uit het nieuws. En die uh, worden gelezen op dit moment naast mij in de studio. Radio 1. Het NOS-journaal. Anders Breivik weet dat hij iets gruwelijks heeft gedaan. Maar in zijn ogen was het wel noodzakelijk. Zijn advocaat heeft dat gezegd op de Noorse televisie. Breivik zou bereid zijn om morgen aan een rechter te vertellen waarom hij tot zijn daad kwam. Kort voor de aanslagen in Oslo en Oethoya heeft Breivik een lijvig manifest gepubliceerd op het internet. En daarin staan onder meer een politieke uiteenzetting over de strijd tegen de multiculturele maatschappij en een nauwgezet dagboek over de voorbereidingen voor de aanslagen. In de Libische hoofdstad Tripoli waren vannacht opnieuw een aantal hevige explosies tijdens luchtaanvallen van de NAVO. Ook gisteren was de dus stad doelwit van NAVO-aanvallen. Daarbij werd volgens journalisten een complex van kolonel Gaddafi gebombardeerd. In Fort Lewis is de Amerikaanse oud-generaal John Shalikasvili overleden. Shalikasvili was midden jaren 90 bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten. Hij speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog in Bosnië-Herzegovina. Hij was 75 jaar en dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het lijkt vandaag wel herfst. De dag verloopt bewolkt en regenachtig. In het westen en noordwesten kan over de hele dag meer dan 30 mm vallen. De temperatuur blijft steken rond een schamele 17 graden... en er staat een stevige noordwestenwind. Overlandmatig aan zeevrij krachtig tot hard windkracht 5 tot 7. Daarbij zijn ook windstoten tot 70 km per uur mogelijk. Pas later op de dag neemt de wind in kracht af. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en wordt het geleidelijk weer iets droger. Alleen in het noorden blijft het lang doorregenen. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen is er opnieuw veel bewolking en valt vooral in het noorden buige regen. Daar blijft het kwik dan ook steken rond een graad of 17. In het zuiden breekt de zon af en toe even door en wordt het 19 graden. De noordwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. De dagen daarna blijft het licht wisselvallig... met af en toe een bui en maxima van gemiddeld 19 graden. Stabiel zomerweer zit er dus voorlopig niet in. Dit is de Zondag op Radio 1. Ja, Goedemorgen en mooi dat u nog steeds uh, luistert. Of uh, misschien bent u net ingeschakeld. Uh, u luistert naar Dit is de Zondag. En in Dit is de Zondag spreken wij vandaag met Leo Andringa. Leo Andringa is econoom, voormalig bankier. Hij heeft uh, voor de Nederlandse Bank gewerkt. Uh, voor het ministerie van Financiën. Oftewel, hij kent de economie van binnenuit. Maar op dit moment woont hij in Italië. En is daar betrokken bij de organisatie De Economie van Gemeenschap. En uh, voor het journaal hebben wij al gesproken over... Ja, wat dat in de praktijk betekent. En een van de dingen die de economie van gemeenschap propageert... is dat er bedrijven ontstaan die ervoor kiezen om... Nou ja, niet al het geld richting aandeelhouders te schuiven... of naar de eigenaar van het bedrijf... maar om de winsten weer de samenleving ja, terug in te pompen. Dat zeg ik misschien wat onhandig. Maar om in ieder geval dat dat ten dat, dat goede komt aan de mensen om het bedrijf heen. Volgens mij zeg ik het zo. Ja, goed. Ja, zeg maar... Uh, arbeidsplaatsen creëren voor mensen die, die, die, die dat niet Dat is ook echt een doel, arbeidsplaats Dat is echt een doel. Want kijk, je kunt, als mensen arm zijn, kun je hun wel geld geven. Maar dan los je het probleem niet op. Je moet arbeidsplaatsen creëren voor de mensen. Ja. Dus uh, je ziet nu dat mensen hun bedrijf gebruiken... om heel veel geld uh, zeg maar, te verdienen. En er dan uh, dure dingen mee te doen. Ja. Maar dat, dat men niet, uh, geen zorg heeft voor een volledige werkgelegenheid. Maar... Dat, dat klinkt natuurlijk prachtig en idealistisch. En uh, uh, als het allemaal zou kunnen, zouden we volgens mij zo doen, tenminste. Uh, dat lijkt mij. Maar het is niet altijd een en al geluk in de, in de economie. He, we hebben net een crisis achter de rug. Als een bedrijf enorm in de rode cijfers zit, kan hij dan dit soort dingen ook nog doen? Nee, natuurlijk niet. Dan kan het niet? Nee, dan kan het niet. Er zijn natuurlijk gewoon economische grenzen. Dus als er te weinig winst is en... Uh, dan moet het bedrijf zorgen. Dan kan het ook zijn dat ze zelf mensen moeten ontslaan. Dat is een normale proces wat er op de markt plaatsvindt. Vind gewoon ook in die bedrijven plaats. Maar, maar dat waarom... gaat dan wel regelrecht tegen hun wens in om arbeidsplaatsen te ja, creëren. Ja, ja. Maar eh, bedoel, als een bedrijf failliet dreigt te gaan. dan moet je maatregelen nemen om het bedrijf toch gezond te houden. Dus je kunt niet tegen die stroom ingaan. Maar de doelstelling van de ondernemer is een ander. Hij is niet gefocust. Op zijn eigen belang maximale winst voor zichzelf mm -hmm. of voor de aandeelhouders. Maar hij is gefocust op de mensen die hij heeft in het bedrijf en om het bedrijf heen. Maar zijn het... De mens staat centraal. De dat mens staat beste. centraal, maar niet dan het kapitaal. Dan nog kan het wel, uh, wel fout gaan. Uh, het kan zijn dat er ook gestaakt wordt, dus in zo'n onderneming. Ja, dat zou kunnen, maar technisch, technisch zou dat kunnen. Technisch dat zou het, het kunnen, ja. maar heeft het nog niet meegemaakt. Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Nee, maar het, het kan zijn dat het management zegt van het, het gaat zo slecht, wij moeten mensen gaan ontslaan. En dat zijn de werknemers dan misschien wel zeggen van nou ja, investeer dan maar wat minder in onderwijs of ja, cultuur. Ja, maar dat zijn zaken die dan nooit plotseling in één keer naar voren komen. Want dan weet iedereen allang dat het de moeilijkheden zijn en dan is er een proces van voorbereiding... En eh, het kan zijn dat men een maatregel neemt dat iedereen wat minder werkt of iedereen wat minder krijgt of neemt, eh, waardoor men misschien wel de arbeidsplaats houdt. Er, er zijn allerlei oplossingen dan denkbaar, want dan is er een probleem om, om iedereen toch proberen in, aan dat werk te houden. Yeah. Denkt u dat het uh, mogelijk is dat de hele economie op zo'n manier zou werken? Ik denk dat wel, ja. Ja? ja. Maar zouden we dan uh, ook met elkaar op een welvaartsniveau zitten waar we nu zitten? Nee, of dat denk zou... ik het niet. Er zeg maar, zal een betere spreiding van de welvaart zijn. Hmm. He, de ongelijkheid is nu heel groot. En er zijn mensen die uh, heel veel mensen toenemende mate die gewoon te weinig hebben. Ik woon in Italië, daar is een grote armoede. Grote, maar een gigantische rijkdom. Mm. Uh, dus de inkomensverdeling is dus, uh, is dus zeer ongelijk. En uh, je, als je dus uh, zorgt dat je zoveel mogelijk arbeidsplaatsen creëert. Uh, maar het gaat niet om, het gaat natuurlijk om een baan. Maar het ja. gaat om dat mensen in een bedrijf, als ze werken, gelukkig zijn. Ja, nou, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat er economen zijn die zeggen: ja, maar er moeten toch wel een aantal mensen zijn die het, het hele niveau wel een beetje omhoog trekken. Uh, uh, het, het, het welvaartsniveau om naartoe te kunnen werken. Ja, dat is toch zo. Als je de producten maakt die de mensen nodig hebben... dan gaat het welvaartsniveau omhoog. En uh, je hoeft niet te veel... en je hoeft niet allerlei gekke dingen te produceren. Hm. Maar goed, dat moet de markt dan maar uitmaken. Uh, nu is er afgelopen week in uh, Den Haag weer gesproken... over hoe wij verder moeten met uh, de economie. Uh, heel specifiek over Griekenland. Ik wil daar even een stukje van laten horen. Het grootste onderwerp van deze tijd, namelijk het beteugelen van die financiële crisis. Het omvallen van Griekenland, dat is niet leuk voor Griekenland. Maar dat is tot daar aan toe. Het is vooral heel slecht nieuws voor Nederland en voor Europa. In 2008 moesten we de banken overeind houden en dat heeft ons miljarden gekost. En nu pompen we geld in landen waar zelfs banken niet in willen beleggen. De financiële crisis, die internationale markten... krijgen we niet beteugeld zonder een internationale inzet. Kan een groter noodfonds voor noodleidende eurolanden de financiële markten nou kalmeren of kan dat helemaal niet? De beurzen reageren nerveus. Het vertrouwen moet wat ons betreft echt terugkeren. Recht doorgaan zoals nu. En we zien de onrust op de financiële markten... die echt wachten op een heel krachtig besluit van Europa. Dat dat dus ook eigenlijk onhoudbaar is. Het waren een aantal fragmenten uit het nieuws en uit het Kamerdebat... wat er afgelopen week in, uh, in Den Haag is gevoerd... over of we verder gaan met verlenen aan Griekenland. Heeft u dat gevolgd? Nee. U heeft niet het niet van. gevolgd, nee. uh, maar u bent ongetwijfeld van ja. op de hoogte. Die, die hele situatie in Griekenland... is dat nou een teken dat het, het huidige economische systeem... eigenlijk op zijn laatste benen loopt? Of zijn er andere oorzaken voor? Ja, dat is natuurlijk een heel complex vraagstuk. Je kunt dat niet met een simpel antwoord... Eh, zeg maar de crisis in het algemeen op de ja. financiële markten... Waar, waar ook Griekenland nu een uitdrukking van is. Eh, naar mijn idee is een essentieel aspect daarvan is het feit... dat eh, eh, de hoeveelheid geld die, no die circuleert voor goederen... Ja. Stel die op één, dan is de hoeveelheid geld die circuleert voor andere doelen, zeg maar voor internationaal kapitaalverkeer en dergelijke, dat is meer dan honderd. Dus er is veel meer geld in omhoog dan of het voor de goederen nodig zijn. Natuurlijk is er geld nodig voor, zeg maar, investeringen, gebouwen en al die ja. dingen meer. Maar eh, er is zoveel geld gecreëerd internationaal. Met speculatie eh, of aandelen van de nou, Wacht even, ik wil okay. ook zeggen. Eh, in een onderneming is een ondernemer bezig om zijn product te ontwikkelen... Yeah. markten te ontwikkelen, enzovoort. Maar op de internationale kapitaalmarkt, daar is men bezig met speculeren. En je ziet dat die twee, zeg maar, het normale productje van goederen en diensten... en de speculatie door elkaar lopen. En nu, de speculatie, die, die vernielt ook het economische leven, het normale leven. Waar het eigenlijk om gaat. Yeah. Nou, en eh, je moet gewoon het speculatieelement proberen weg te halen. Dat kan zijn via een belasting op, eh, op het internationaal kapitaalverkeer. Dat kan zijn een belasting van de banken, hoor ik maar. Je moet een middel zoeken om de, de kapitaalmarkten te reguleren. En tot mijn schrik is er eigenlijk nog heel weinig gebeurd na drie jaar dat men die internationale financiële markten regelt. Omdat die naar mijn taxatie sterker zijn dan de regeringen. Maar u zegt speculatie, dat, dat maakt de huidige economie uh, kapot. Moeten we helemaal stoppen met speculeren in deze nou, economie? Kijk, speculatie, de, de, daar zit een zeker element van risicodekking in. Op termijn, als je, als je goederen koopt en je moet uh, uh, die betalen... en die moet je over een paar maanden betalen... dan kun je op de termijnmarkt dat geld dan kopen, ja. op termijn. Dan heb je de koers vast, en weet je, ben je klaar. Dus je hebt een termijnmarkt, heb je nodig. Maar je ziet dat dat idee zo sterk ontwikkeld is, die termijnen... Eh, met allerlei nieuwe producten, derivaten en allerlei eh, swaps die er zijn op de markt... dat eh, dat, dat een, een dominante functie heeft eh, gekregen in, in het internationale kapitaalverkeer. En eigenlijk de zaak heeft vernield. Ja. Als we nou meer vanuit de economie van gemeenschap zouden zijn gaan werken... Uh, als, als dat de basis was voor de economie in plaats van het individuele eigenbelang hè, wat van u nu zegt dat dat de basis is had het dan er anders uitgezien Geef toe dat het even nou ja het is natuurlijk binnen de normale kapitaalmarkt heb je een cultuur van hebben ga je zoveel mogelijk voor zichzelf krijgen ja. ook de mensen die speculeren die speculeren op de drachme of op nu op de euro in Griekenland uh, die proberen hun eigen belang daar zo hoog mogelijk te maken. Die proberen ook fluctuatie in de markt te krijgen, waardoor ze dus winst kunnen nemen. Dat is een cultuur van, van hebben, graaien en willen. en zoveel mogelijk verdienen. Nou, dat past helemaal in het denkkader van de economie, want dat staat in de boekjes. Yeah. Maar als je zegt, ja, maar dat is niet dat zou niet de economie moeten zijn, maar dat zou een andere cultuur moeten zijn. Ja, dat kun je natuurlijk makkelijk zeggen, maar dat is wel een grote, hele grote verandering. Maar je moet de cultuur binnen de economie veranderen... wil je gewoon tot een andere economie komen. En dan zou die cultuur betekenen dat je wel enigszins speculeert, maar niet... Je kunt je risico's dekken op termijn. Dat, is, dat ja. noem ik graag geen speculeren, maar dat je dat afdekt. Ja. De tijd die we nu hebben, waarin mensen best heel erg onzeker zijn over hoe het verder moet met de economie. maar Dat betekent voor heel veel mensen ook heel concreet hoe moeten ze verder met hun werk. Is dit een tijd waarin uh, het denken wat u propageert... en zo'n organisatie als de economie van gemeenschap... spreekt dat dan meer aan? Krijgen jullie meer aanhangers in dit soort onzekere tijden? Nou, we krijgen veel meer belangstelling. Ja? Veel meer belangstelling. Ik kan niet zeggen dat nou het aantal bedrijven ineens voorstijgt. Uh, Want het is voor een bedrijf een enorme beslissing... om te zeggen, ik ga meedoen met de economie van gemeenschap. Hmm. Omdat ze zich dan weer klaarmaken om in een andere cultuur... handel te gaan drijven, economie te gaan doen. En uh, dat doe je niet zomaar van vandaag op morgen. Daar moet je ook, uh, als het ware, uh, voor gevormd worden. En dat is een lang proces. Nu zijn er uh, wel allerlei, uh, dat noemde ik net ook wel even, allerlei initiatieven... het maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat, wat, wat redelijk bekend is. En u zegt, dat is allemaal een stapje in de goede richting. Uh, ik hoor eigenlijk niet in de slipstream van de MVO-beweging... de economie van gemeenschap uh, aankomen. Zijn jullie er helemaal niet mee bezig met dat soort bewegingen? Uh, nou, dat is zeg maar voor de normale economie wel een stap te ver... Ja. Omdat ze zeggen, ja, maar dat gaat me toch wel wat te ver. Om, om uh, zeg maar als bedrijf voor de gemeenschap te produceren. Uh, en, en niet voor de, de, de, de, de kapitaalverschaffer. Dat gaat in tegen de cultuur die er dus nu is. Ja. En, maar jullie hebben daar wel, wel connecties mee. Dat kan ik me zo voorstellen dat je wel ongeveer met hetzelfde ideaal aan het werk bent. Ik ken bedrijven. Grote bedrijven. Ja. Hele grote multinationals. Die, die, die zeggen, jullie hebben een verdraaid goed idee. Verdraaid goed. Wij zouden dat eigenlijk ook wel tulpen toepassen, Maar realiseren zich dat dat een enorme cultuurverandering... ook in hun bedrijf dat gevolg heeft. Ja. Maar men denkt daar wel serieus over na. Maar uh, uh, kijk, er zijn een hoop mensen die worden geïnspireerd... doordat ze zien dat er een alternatief is. Je hoeft dat niet onmiddellijk te kopiëren... maar als je maar deeltjes overneemt... dan. Dan, dan is er al iets aan verandering. En dan kan je er ook wel naartoe groeien. Ja. ja. Dat is een lange weg, maar dat kan zeker. Um, ik uh, ga eens even luisteren of de dichter bij de zondag al aan de telefoon is. Wie is er. Ah, wat fijn. Ja, die verwacht ik zo'n beetje om kwart voor acht. Dat is, het uh, staat Jij hebt meegeluisterd, Zater, ja. vanochtend. En heb jij voldoende input gekregen voor, ja, uh, voor dat een inspirerend 5, gedicht? Wel. Het was van tevoren ook goed ingelicht, dus, uh... Kijk eens aan. Ja, het nee, is een uh, interessante... Het was een heel mooi gesprek. Kijk eens aan. Nou, ik ben meneer naar je gedicht, Tsa. Het heet Gesprek dat is geweest. Wij kwamen bij elkaar, we staken een vuur aan. Wij deelden het maal en we spraken. Jullie waren in mijn gedachten tijdens de jacht. Wij waren in jullie gesprekken tijdens het werk. En toch spraken we over onze dag. Wij kwamen thuis, zaten rond het vuur. We vroegen ons af waar het vuur was. Tijdens de angstigste momenten van onze jacht, tijdens de angstigste momenten van ons werk, zochten wij warmte, de herinnering aan een gesprek dat was geweest. Mooi zet, mooi gedicht, meneer Andringa. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het uh, verrassend leuk hoe die. Uh... Focolaren en vuurhaard met elkaar verbindt. En uh, dat vind ik heel aardig. He? Ja. Uh, Dank wel. Dat je iedere keer terugkomt tot die basis. <laughs> ja, aan. daar gaat het om. Ja. Die zijn we een beetje vergeten, denk ik. Soms. Ja, exact. Nou, je dankjewel, joh. Graag gedaan. Oké. Okay. Uh, uh, ik zit hier nog steeds uh, met Leo Andriega... en wij gaan zo met hem verder praten. Het was Charlie Day met Apple Trees en Buzzing Bees. en heerlijke, vrolijke platen die nou je ja, in ieder geval de regenbui... voor vandaag maar eens even moet proberen weg te denken. Uh, wij zaten tijdens het liedje ook nog even na te praten over het gedicht. En Leo Andringa, die vandaag bij mij de gast is in de studio... een, een econoom, een bankier die uh, de afgelopen jaren in Italië woont... om daar de organisatie Economie van Gemeenschap te ondersteunen. We hebben net dat gedicht gehoord van, uh, van Zet. En daar wilde u toch nog graag iets over zeggen. Nou, ik wil zeggen, dat hadden we het over het vuurtje. Iedere keer bij het vuurtje terugkomen. Als je nou in een groot bedrijf werkt... en je hebt dus uh, iemand die ook het goede wil in dat bedrijf... kun je ook samen afspreken dat je de wederzijdse liefde leeft. Dat je werkelijk, uh, zeg maar zoals het evangelie staat... waar twee of meer in ja. mijn naam verenigd zijn, ben ik in het midden... dat je werkelijk de wederzijdse liefde leeft in dat bedrijf... dat je dan eigenlijk een vuurtje maakt. Want dan maak je dat in dat vuurtje de presentie van Jezus in dat bedrijf is. Dat heeft een enorm effect. En dat is. En een vuurtje... maar hoe, wat, wat, hoe moet ik dat nou precies voorstellen? Er zijn twee mensen die werken uh, in een bedrijf. Ja. En die zeggen, wij gaan met z'n tweeën iets doen. Ze vormen eigenlijk een cel binnen dat bedrijf. Ja. En dat is een cel van de wederzijdse liefde. En die, als daar werkelijk de liefde is. Dan wat een effect heeft op alle andere mensen eromheen... die breidt zich uit, dat vuurtje breidt zich uit. Maar dat betekent dat zij dan bekend komen te staan als nee. betrouwbaar? Of... Ja, ja, dat zeker. Maar dat ze gewoon mensen zeggen die, die gewoon de ander die bij hen is... gewoon beminnen. Dat ze, dat ze daar helemaal voor willen leven. Hun leven geven voor de ander. Nou, dat is wat wij van ons wordt, ook wordt gevraagd als christen. Ja. Dat we voor de anderen zijn. Nou, dat wordt gemerkt... En dan, dan komt er ook een reactie terug van anderen. En dan gaat die cel, dat vuurtje, gaat zich uitbreiden. En dan krijg je binnen een bedrijf een mooie cultuur. Ik heb gewoon heel veel ervaringen van mensen die, uh, die dat in, in, in, in de bedrijven waar ze werken toepassen. Ja. Waardoor op de afdeling een heel ander klimaat is ontstaan, omdat er een paar mensen zijn begonnen. Maar het is uh, de, de hele beweging uh, economie van gemeenschap heeft sterke banden met die fokulaire beweging. Hè, het beginnen van een vuurtje op zijn Italiaans. Ja. Uh, zeg ik misschien wel wat, wat grammaticale missers. Uh, maar het is een hele sterke christelijk geïnspireerde uh, beweging. Moet je nou ook christen zijn om op zo'n manier te kunnen leven? Nee, nee. Er staat niet in de Bijbel waar twee of meer katholieken of twee of meer protestanten. Nou, je maar stel dat je helemaal niks gelooft. Maar je gelooft ja. wel in het principe van, van ja. dit verhaal. Ja. Dan kan je er ook mee aan het dan, dan kun je er zeker mee aan de En binnen die bedrijven zijn er ook mensen van andere godsdiensten. Of oh. mensen zonder godsdienst. En die voelen zich er heel goed thuis. En die geven ook vaak meer nog dan anderen. Omdat ja. ze zich helemaal... Eh, die, die, die worden geraakt door dat vuur wat er is. Ja. Is het nou zo dat... Uh, uh, dat, dat, dat die hele organisatie, de economie van gemeenschap... wat? te veel geafficheerd wordt met de katholieke kerk... om breed aan te slaan in niet-katholieke landen. Want ze, zijn, ze doen het goed in, in Zuid-Amerika, ze doen het goed in uh, Italië... maar het zijn overwegend sterk katholieke landen. Uh, nou, uh, ook in, in andere landen, zeg maar, we hebben ook bedrijven in Afrika... we hebben bedrijven in, uh, zeg maar, ook in China is een bedrijf... in, uh, in Oost-Europese landen zijn bedrijven... En eh, ik bedoel. Het is een kerkelijke beweging die ook openstaat voor andere godsdiensten, voor andere, ja. andere christelijke godsdiensten, maar ook voor andere godsdiensten en eh, eh, dus de verspreiding is eigenlijk ontstaan vanuit de Katholieke kerk ja. van mensen die christen zijn, eh, maar wordt nu eh, breder. En als, als ik hier in Nederland ermee aan de slag zou willen, zou dat, uh, zou dat ook kunnen? Ja, maar zeker. Maar, maar hoe moet dat dan? Waar moet ik dan terecht? Of moet ik een boek lezen en uh, op mijn werk te meenemen? Nou, ik gaan? denk dat het handigste is om te gaan naar de site van, uh, van de Economie van Gemeenschap. Ja. Want uh, daar vind je teksten in allerlei talen, vijf talen. Het is een internationale site. En die is zeer goed bijgehouden en uh, met heel veel literatuur. Ja. Om gewoon je in die materie in te lezen. Want dat is belangrijk, je weet wat, wat, wat speelt er allemaal speelt. Ja. En eh, als je dan belangstelling hebt, zou je contact op kunnen nemen... in dit geval nu bij de Volklare beweging in Nederland. Oké, okay, want er zijn, zijn er al uh, bedrijven die zo werken hier in Nederland? In Nederland niet. In Nederland zijn er wel een paar kleine initiatieven... maar ik kan dat niet bedrijven noemen. Nee. Maar wel in België met name. Er zijn een aantal grotere bedrijven in België... Die, die, die het zeer goed doen. En, en wat voor bedrijven zijn dat dan? Nou, één bedrijf die maakt tv-producties, ook voor de oproepen voor de in Nederland. En een ander bedrijf, eh, dat, is, dat is een bedrijf wat, eh, apparatuur. als je een huis gaat bouwen, dan kun je daar alle apparatuur nodig, kopen die nodig is voor gas, water en licht. Oké, okay, dus een installatiebedrijf? Of... Een installatiebedrijf en ze geven advies. En zij nemen ook de eindverantwoordelijkheid bij de inrichting. Ja. Ze zitten vlak over de grens, dus we op open Mensen kunnen daar nog terecht. Ja, en, en, en wat voor projecten investeren zij dan in, weet u dat? Uh, zij dragen geld af, brengen geld in gemeenschap... wat dus naar, op, op dit moment nog naar het centrum in Rome gaat. We zijn bezig dat te decentraliseren. Um, en wij richten dat op projecten uh, uh, in een aantal landen... waar de beweging aanwezig is, omdat uh, het, het van groot belang is... om te investeren in projecten van mensen die wij kennen. Want er moet een relatie zijn met de mensen die wij kennen, met de armen die ja. wij kennen. Want anders uh, uh, is het gevaar aanwezig dat je geld geeft aan mensen die je niet kent. En dan, ja. Ja, dan, dan gebeurt er verder niks meer. Want het, de, de mensen die, uh, die moeten niet alleen geld hebben, die moeten ook persoonlijke aandacht krijgen. Ja. Nu bent u er een paar jaar mee bezig. Bent u er zelf gelukkig van geworden? Van het uh, ja. werken voor de economie van gemeenschap? Ja, ik ben er heel, echt, echt diep gelukkig door geworden. Diep gelukkig? Ja, ja heel diep. Wij gaan naar uh, uw ideale zondag toe dan. Want dan ben ik wel benieuwd hoe die van u eruit ziet. <lacht> nou, u heeft het opgeschreven in het gastenboek. Ik heb het opgeschreven, ja. is een beetje prozaai, maar de essentie staat aan het eind. Gisteren van de Bosch naar Den Haag gereden voor verjaardagspartij van onze zoon Simon. Vanmorgen vroeg vertrokken naar Hilversum... voor de uitzending van de EO. Dit is de zondag. Daarna zoeken mijn vrouw en ik ergens een heilige mis... en gaan vervolgens naar Vrienden in Amsterdam... dan weer terug naar ons st stekje bij Den Bos in een abdij... om de volgende dagen weer naar huis in Rome terug te kunnen rijden. Een zondag is voor mij als een maandag, dinsdag en alle dagen van mijn leven... Ik probeer steeds de wil van God te doen. Hij is mijn enige goed. Mooi, mooi laatste woorden van Leo Andringa, bankier en econoom. Wilt u nu uh, dit gesprek naluisteren, dan kan dat. U kunt dan naar de website eo.nl/dit is de zondag. Daar kunt u ook de ideale zondag van de heer Andringa nalezen. Uh, u kunt er ook het gedicht nalezen. Na ons komt Vroege Vogels, Menno. Wat hebben jullie straks ja. allemaal? Goedemorgen Ed. Nou, veel uh, milieu natuurlijk, maar ook veel natuur. We hebben bijvoorbeeld het geluid van de kraaksikade. Kunnen we die even laten horen? Ja, daar heb je hem. Ja, die twee jaar geleden in Amsterdam wordt eerst gehoord. Een kraaksikade uit Zuid-Frankrijk. En nou zit hij er nog steeds. We gaan hem weer opzoeken. En we gaan het hebben over vogels. Uh, ja, vroeger werden natuurlijk heel veel vogels geringd. Maar tegenwoordig krijgen ze een zendertje op hun rug. Of eigenlijk een apparaatje waarmee ze heel veel informatie opslaan. Kun je later afluisteren. En zo leren we heel veel over het leven en het trekkenleven van de vogels. En uh, 50 miljoen uh, meldingen zijn er gedaan op, op een natuur- en milieudatabank. vertellen we alles over. Zo direct na het nieuws. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken. Elke maandag en vrijdag in juli en augustus gesprekken met de ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Morgenavond is mijn gast voetbaltrainer Foppe de Haan. Maar ik moet zeggen dat ik ook dingen heb gezien waar ik, waar ik heel content mee was. Foppe de Haan over zijn nieuwe avontuur als bondscoach van het eilandstaatje Tuvalu en de vader die hij is voor zijn spelers. Met recht van spreken. In twee dingen. Morgen tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hollanda betalen jullie alles met la pinpassa. Maar in en Spanje betalen jullie al anders ineens met de contante geld. Waarom is dat? Mira, Mire, Mira, Mira. Overal waarmee hier. Die maestro logo zit, kan men gratis met la pinpas betalen. Net als thuis. Dus ook les albondigas en van dat is praveniës in middelstapersbar. See? Andle andere! Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. Vanavond begint zomergasten. Mijn eerste gast is Mark-Marie Huijbrechts. Hij gespannen, ik zenuwachtig, maar u ontspannen voor de tv. VPRO Zomergasten vanavond met Mark-Marie Huijbrechts... op Nederland 2 vanaf kwart over acht. Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken... op het terugwinnen van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. Dit is Radio 1.